Het geweld in Syrië escaleert verder als de wapenleveranties aan het regime en de opstandelingen doorgaan, zegt de mensenrechtenchef van de VN. Het regime van president Assad zou worden bewapend door Rusland en Iran, de opstandelingen door Saudi-Arabië en Qatar. Ook hierover moet de Veiligheidsraad zich buigen, vindt de VN-mensenrechtenchef. Het kabinet is teleurgesteld dat Indonesië geen Nederlandse, maar Duitse tanks koopt.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 De nummer twee bij de Mexicaanse presidentsverkiezingen vecht zijn nederlaag aan. Volgens de linkse kandidaat López Obrador heeft zijn rivaal Peña Nieto gewonnen door fraude. López Obrador zegt dat de partij van de winnaar veel stemmen heeft gekocht en dat Mexicaanse media partijdig waren. Peña Nieto noemt de aantijgingen onzin en spreekt van een duidelijke zege. De Olympische medailles worden de komende weken bewaakt in de Londense Tower.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 In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amsterdam voor Bunschoten 6 kilometer. Vanuit Den Haag op de A4 naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knopen Prins Klausplein 3 kilometer. Tussen Zoetewaarde, Rijndijk en Roelevaar 5. A7 Hoornzaandam bij Knopen Saandam 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A8 bij knooppunt Koenplein 5. En vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. A12 richting Den Haag. Daar is bij Voorburg de spitsstrook dicht en dat levert ook op de A12 en op de A4 filevorming op. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 10 kilometer na een ongeluk met een tweetal vrachtauto's. De rechterrijstrook is dicht, verkeer naar Gorkum of Rotterdam kan vanaf knooppunt Valburg beter ombreiden over de A50 en de A12. In de regio Rotterdam naar Gouda op de A20 bij knooppunt de Bresseplein 6 kilometer richting Hoek van Holland op de A20 bij Nieuwekerk 3. A27, Gorkum Utrecht voor Houten 6. Op de A28, Zwolle Utrecht bij Leusden 8 km. A44, daarna richting Amsterdam, aansluitend op de A4 4 km bij Kaagdorp. Op de, A op de N11, Bodegraven Leiden voor de aansluiting met de A4 3 km. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM To the darkness. Of... Zeg Eva Simons, oh I don't like you Hadden we nooit van haar kunnen denken Ze heeft ook een hitje gehad met Afrojack Maar ze is vooral bekend geworden door Ravish Ken je Ravish nog? Nee Ravish is uh... Zit even dicht wat we eten lullen Ravish is um, van uh, Popstars The Rifles, Weet je wel, daar gingen de mensen op zoek um, Naar leden voor een bandje En dan hadden ze een mannenband en een meidenband En um, zij zat in een meidenbandje Daarvan is ze bekend geweest Aha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 Voor goedkoop tanken moet je in Luxemburg of Kroatië zijn. Daar betaal je maar 1,37 euro voor een liter. Ook voor dieselrijders zijn, landen, zijn die landen het goedkoopst. 1,20 euro betaal je daarvoor een liter. Ruim 20 cent minder dan hier. Maar in Nederland is ook maar net hoor. Is ook 1,80 euro was het in Nederland. En nu is het ook uh, ja. 1,76 Oh, Oké okay. ja, ja dat in de gaten natuurlijk Maar het ja. verschilt natuurlijk per pompstation Maar hoe, hoe zit dat? Nou, als je een pompstation hebt waar geen, geen personeel in is Dan ja. is het weer 20 cent goedkoop ofzo Ja ja 20 cent is veel, ze ja, we weten gewoon geen ja, personeel. We ook aan, uh... Ja en natuurlijk die grote Shell bijvoorbeeld, die heeft dan weer, uh, uh, die kist weer wat duurder. en tankstation's ja. uh, Firezone heet dat volgens mij, ja. die zijn weer echt uh, een stuk goedkoper. Ja maar dat is echt, uh, echt uh, ja, dat is uh, gewoon uh, plaatselijk die Firezone. Ja. En dat is, uh, kan je eigenlijk al bijna alleen maar tanken. Of, uh, alleen maar, je kan er alleen maar tanken. Ja en dan heb je geen personeel, maar dan moet je wel met de pinpas betalen. En ja. met de Shell kan je ook contant betalen. Ja dat ja, is het, dat, scheelt ook dat natuurlijk. Is het verschil ook natuurlijk. We gaan niet alleen minder uit eten, we gooien ook uh, minder eten weg. Zo'n 85% van de Nederlands bewaard klikjes in de koelkast of de vriezer. Vijf van de, vier van de vijf in de koelkast bewaarde restjes worden uiteindelijk opgegeten. Bij, de, bij restjes in de vriezer is het 90% bij het onderzoek. De rest vertrouwde dit niet meer of was het vergeten. Ja, geweldig nieuws hè. Daar steken nog wat van op. En wil jij Afrojack zien?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 Ja, dat, Chesto, Had zo. ik het gisteren met, met Henry over tijdens Entertainment for You. Ja. Of uh, armen van Buren of Chesto of ja. zo, weet je wel. Want dit meisje die heeft gewonnen dit jaar van Zweden, het is gewoon, gewoon een dancehit. Het is ja. gewoon ook een hit op, uh, op elke radiostation. Ja, daarom. Dan heb je een beetje, een beetje vernieuwing. Misschien, Misschien is je het je ook je wel. Dat dus ik eindelijk wind. Ik kan een Maar ja, stel je voor dat Pierre Cartner een dancehit gaat maken, waar hij zelf in zingt. Ja. Dat, dat, dat, dat gaat er niet worden hoor. Nee, dat wordt hem niet.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 Queen of my heart, bekend natuurlijk, prachtig, klassiekertje, so we stand, flying without wings, erg hè, dat ik dat ook ken, ja als je jong bent hè, je kan beter dit hebben dan Westlife, uh, wat zullen we draaien? run of our own is misschien wel leuk, wel een beetje... Uh,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 What am I do without you? What am I doing without you? Well, I guess I'm What am doing without you? De Brother Johnson stamp in de Soul Show Zo mooi hoe Ferry maat het kan afkondigen De Soul Show um, is natuurlijk een heel leuk programma Wat ik al jaren luister En uh, daardoor wordt deze, deze heel veel gedraaid Brother Johnson op CFM En uh, stamp. Ik wil je even kennis laten maken met een, een, een, ja, een nieuw liedje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 I found out on my way to Harlem Ellington, you don't live around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 geweer onder zijn pak. Weet je niet? Ja. Nou, jaar. Lekker voorbeeld, hè? Zeven jaar. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we nemen even wat regio-nieuws door. Even kijken hoor. Ja, komt hij aan. En ja, apart nieuws uit Haarlem. Want een jochie van twee heeft namelijk de auto van zijn vader in de prak gereden.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 maar wat voor auto was het dan? Dan moet het een automaat zijn. Of als je moet gewoon weten hoe je moet schakelen. Of hij heeft gewoon eens een gestaan en hij heeft gewoon gas gegeven. Oh, dat kan ook, ja. Ja, ja. ik ja. weet het ook niet. Ja. Het muziekfestival Arkans. of hoe je het gesprekje dat? Awakenings. Awakenings. Awakenings. Awakenings. In recreatiegebied Spaarwoude zorgt in voorloop naar de, voor de, naar de avond voor een opstopping op de N200 vanuit Amsterdam.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 De mensen kregen vervolgens een folder mee, naar, uh, mee, waar alle informatie nog eens duidelijk stond uitgelegd en waarin je een gestolen fiets kunt herkennen. De gemeente Heensteden en de politie willen op deze manier het aantal gestolen fietsen terugdringen. En voor de gemeente Bloemendaal, Haarne, Walide, Starwoude, en Zandvoort, uh, alle mensen die daar een hond hebben, goed opletten, want...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 Jump the fence. We were high You see, if it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Change.